7 uur. Manik Sampersen met het NOS journaal Marokko heeft op het laatste moment een afspraak met staatssecretaris Broekers van asielzaken afgezegd. Een reden daarvoor is niet gegeven. Haagse bronnen spreken van een diplomatieke belediging. Broekers wil praten over het terugnemen van Marokkanen die in Nederland geen recht hebben op asiel. De weigering van Marokko moet volgens de bronnen worden gezien als protest daartegen. PVV-leider Wilders gaat maandag niet naar een zitting in het Minder-Marokkanen-proces. Hij heeft ook zijn advocaten de opdracht gegeven om weg te blijven, heeft hij aan de NOS laten weten. Wilders wil dat eerst het onderzoek wordt afgerond... naar de mogelijke bemoeienis van oud-minister opstelt en ambtenaren in het proces. Minister Grappenhuis liet eerder weten dat dat onderzoek langer duurt dan verwacht. De spoedwet Stikstof, waarmee het kabinet de snel op gang wil krijgen... is met een krappe meerderheid aangenomen door de Tweede Kamer. De coalitiepartijen kregen de steun van de SGP, 50PLUS... en het onafhankelijke Kamerlid van Haga. GroenLinks en de PvdA stemden beide tegen. Daardoor is het onzeker of de maatregelen het halen in de Senaat. De NS verwacht dat dit jaar 92,6 van de reizigers... zonder vertraging aankomt. Dat is evenveel als het record van vorig jaar. Wel moeten meer reizigers staan in de trein. Volgens de NS is daar op een aantal drukke trajecten niets aan te doen omdat er geen extra of geen langere treinen ingezet kunnen worden... is het plafond qua zitplaatsen bereikt. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil discriminatie op grond van handicap... of seksuele geaardheid expliciet laten verbieden in de grondwet. Het plan om artikel 1 aan te passen komt van D66, GroenLinks en PvdA. De grondwet is voorlopig nog niet gewijzigd. De Tweede en Eerste Kamer moeten er twee keer mee instemmen... waarvan één keer met een tweederde meerderheid... Het weer op de meeste plaatsen droog. Vannacht gaat het wel regenen en ook flink waaien. Aan de kust wordt het stormachtig. Morgen van tijd tot tijd regen. Het wordt dan met een graad of 8 iets zachter dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files.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 Live. Dit is ZFM. Lopen met Loogman. Een wandeling door de waterleidingduinen in Zandvoort. Nou, het is uh, 15 november. Vrijdag. En uh, we staan hier uh, bij de ingang van de waterleidingduinen. En uh, naast mij staat Joke. De enige die alles weet van de waterleidingduinen. Joke. Hoe is het ermee? Gaat heel goed. Nou, ik uh, heb al uh, een tijdje... Uh, Gehoopt dat jij erbij was. En dit is nu de eerste keer. Dan krijg je in ieder geval uh, echt uh, serieuze uh, verhalen te horen. Want wat ik allemaal uh, heb is natuurlijk een beetje slap gauw, hoor. Wat wil je weten, Ger? Nou, alles over de waterwaringduinen. dan. Nou ja, uh, het water is voor Amsterdam. Ja. Maar dat weet je. Wij dat weet ik. Het water absoluut niet. Dan krijg je het water uit Heemskerk, heb ja. ik begrepen. Ja. ja, ja. ja. En uh, ja, dit is een. Uh, een gebied waar je gelukkig uh, mag wandelen zonder honden, dat vind ik heel belangrijk. Dat je, oh, je mag van de paden af, dat is ook heel belangrijk. Je mag echt struinen. Dat is een uh, kennen we daar niet zo. En, okay. uh, en, en wat natuurlijk heel mooi is als de bronstijd is in november, dan mag je zo dicht mogelijk als je wil bij de her te komen. En dus dat kan op de Veluwe ook niet, want dan sta je achter een hekje. Okay. Dus je mag, het is heel toegankelijk. Ja, nou, dat is het ook. Hey, en en uh, jij uh, geeft hier ook rondleidingen, hè? Ja, ja, ja, zeker. En hoe vaak doe je dat? Eén uh, keer in de week. En wie gaan er dan mee? <laughs> uh, een man of twintig elke uh, dinsdag. En dan vertel ik in het in in uur vertel ik dan uh, kleine verhaaltjes die op dat moment actueel zijn over het waatlijnduinen of over, ja, over dierennieuws en uh, plantennieuws, paddenstoelen. Dus dan, uh... nou, paddenstoelen zijn er over denk ik hè? Ja, ik denk het ook. Ja, ik denk het ook. Ik zag daar net nog een hele grote zwan? Oké. Okay. Heel veel bomen hebben nog bladeren, maar ja. heel veel bomen ook ja. niet. Ja. Wanneer zijn ze nou allemaal kaal? Ja, als er een flinke storm komt en als het echt gaat vriezen. Ik denk nog een klein maandje en dan is het klaar. Ja. Oké, ze beginnen nu heel mooi te kleuren. Weet je wat mij opvalt? Ik was van de week in het gooi. Ja. En daar hebben de, de, de, de, de, de bomen nog veel meer bladeren dan hier. Ja, oké. Het waait hier waarschijnlijk harder. Ja, dat denk ik ja. Oh, natuurlijk ja. Heel echt mooi. Ja, kijk wat de kleuren. Ja, dat is prachtig. Dat is echt prachtig. Hier gaan we een bruggetje over en dan... Uh... Gaan we even de route bepalen waar we naartoe gaan. Hé, hey, en dit water is... Uh, ja, het is Dit prachtig. is het laatste gedeelte van het water. Het maakt dan een bocht naar rechts straks. Bij het bruggetje. En dan gaat het helemaal rechtdoor. En dan wordt het nog gezuiverd. En dan is het uh, bij de oranje oh, dus okay. Bij de oase, zeg maar. Oké. Okay. Vandaar wordt het getransporteerd naar Amsterdam. Maar gaat dat met, met waterleidingen? Ja. Oké. Okay. Ja, ja, ja. Dus niet, niet met een kanaal of met nee, een... Nee, nee, En wat ik... Uh, ik heb toen een keer aan Geert Scholten, dat is onze plaatselijke duimwachter... heb ik uh, ook een rondleiding meegemaakt. En die vertelde dat... stel je voor, we wonen in de buurt van Schiphol. Ja. Stel je voor dat er een vliegtuig hier neerstort. Ja. Water vervuild. Ja. Dan hebben ze tanks, hebben ze nog... dat ze Amsterdam nog minimaal drie maanden van water kunnen voeren. Oh ja? Yeah? Ja. Jeetje. Ja. Ja, dat is natuurlijk ook een ding, hè? Zeker. Want iedereen kan hier komen en iedereen kan hier alles in het water gooien ja natuurlijk. nee maar dat, dat nou dat dat doen meestal de mensen niet hoor. kinderen gooien de stokken Dat is ook niet slim als ze komen daar in het kanaal terecht met een met een met een soort uh, ja er wordt gezuiverd dus dat ja dat is heel ja dat is niet dat is niet slim nee maar uh, en het is het water is ongelooflijk helder ja ja zeker ja dus en er wordt ook nooit in gezommen? nou ik uh, ik vind het wel zeker van niet. Als je wordt betrapt, je, je krijgt zomaar 40, 50 euro boete. Oké. Okay. En, en, en soms, soms zie je mensen hier vissen. Het is ook 50, 60 euro boete. Ja, ja. Zit er wel vis in? Ja, er zit vis in. We hebben graskarpers uh, erin. Ja? Om, uh, die zijn bij het kanaal bij de, het Vogelmeer, zeg maar. helemaal ja? vlak. het En daar uh, die houden de oevers uh, schoon. Oké. Okay. En die kunnen zich niet voortplanten. Die komen uit Japan. Echt waar? Hè? Ja. Die zijn gewend om heel warm water. En een bepaalde temperatuur water kunnen ze zich niet voortplanten. Maar die zijn hier uitgezet? Ja, die zijn hier uitgezet. Oké. Okay. En die zijn met z'n achter. Oké. Okay. Grappig. Leuk, hè? Ja. Ja, jij weet er echt veel van, hè? Nou ja, ik vind het ook leuk. Want hoe lang doe je dit al? Uh, vanaf 2007. Oké. Okay. Dus 12 jaar. Maar heb je daar dan uh, uh, opleiding voor gevolgd? Of uh, hoe kom je dan al die kennis? Uh, Kijk, het loopt een hertje. Twee lezen. Ja, twee lezen erover. Ja. Uh, volgens vogels lezen. Uh, het laatste dierennieuws. Uh, ik heb uh, naslagwerken over de waterlijnduinen. Dus boeken over de duinen. Dus dat, dan zit je gewoon te lezen. Nou, zien we weer meer herten dan we uh, waren hier uh, zondag ook. Uh, meer hebben dan, uh, dan okay. vorige week. Maar waar zou dat dan liggen? Ja, dat, dat is niet te zeggen. Kijk, va vaak zijn ze zondag... zijn ze vaak weg. Omdat het dan barst van de hardlopers. Oké. Okay. En dan verstoppen ze zich een beetje. Ja, ja, ja. ja. kijk het wel een kale boel aan worden, hè? Nu wordt het wel... Ja, uh, ja een ja, kale boel. Winter, hè? En dan begint het in, uh, in april, mei natuurlijk ja, weer. ja. En dan... en dan zie je dat er ook weinig duindoorns zijn, ook weinig zie je? Ja. En als er geen aan zijn, is het een mannetjesplant. Oké. Okay. En als die oranje, bloemen, oranje bestjes staan, uh -huh. dat is een vrouwtjesplant. Oké. We zien dat dit veel meer mannetjes zijn. Ja. Zie je? Bijna alleen nee, maar, ja. Ja, nou, bijzonder. Ja. Nooit geweten. Kijk, zo, zo vang je weer zo'n top, hè? <laughs> In het programma. En voor de luisteraars natuurlijk ook leuk om een keer. Dit soort informatie uh, ja, ligt bij op hoog niveau Zeker te beluisteren. Hoog niveau, hoog niveau hè. Nou, dit vind ik één van de mooiste bomen uit de duin, die waar we nu langs gaan lopen. Ja? Dat zijn zomereiken. Zomereiken? Zomereiken. Eiken, oké. Okay. Het is een zomer. MUZIEK Ook vrijwilliger van het museum? Ja, en voorzitter en secretaresse. Zo. En dit is penning mee. En daar is de penningmeester. Zo, zo. En, en wat, wat gebeurt er in het museum allemaal? Ja. Jullie hebben nu Nee uh... nee Nee, nee, nee. Ik zit bij Jutters. Oh jutters Juttersmuseum. Niet bij het grote museum. Oké, okay, oké. Okay. Het museum. En dat zit, uh, uh, zeg aan de, maar... Aan de boulevard. Aan de boulevard. Maar ja. erop onder, hè? Ja. Waar vroeger de politie zat. Ja. Hé, hey, wat zit er onder die luiken, Joke? Metertjes, om de stand te meten van het water. Daar, daar meten ze de... Ja, daar kunnen ze de, de, de druk van de stand van het water... Ja, ja. Zo'n zo, zo, zo, zo, zo klein trappetje naar beneden, weet je wel. Dan ja, ja. houden ze dat op die manier in de gaten. Goed hoor. Maar ze hebben toen... Die sloten, ja? dat was een paar jaar geleden, was dat gewoon een soort bronzachtig iets. Okay. En of koper, en dat hebben ze er allemaal afgehaald. Ach nee joh. Het hele water in. daar. Oh, wat even. hebben ze een pool gevonden, die had twee rugtassen. Vol met... Helemaal vol met die koper Dat is erg. Ja. Op hete duid betrapt. Heel goed. Hé, hey, en alle bomen die hier omgewaaid zijn, laten ze gewoon liggen Ja, ik wel. Ja, ik vind het niet zo, ik vind het iets te veel hoor. Maar ze, willen, ze hebben een ander beleid nu. Zij willen dat in de stammen die dus op de grond liggen, de, de ruimte maken voor slijpwespen. Of weet je, dat andere beestjes daar ook ja. gebruik van kunnen maken. Dat is een beetje het idee. Maar ik vind, ik vind ze langzamerhand dat het iets te veel is. Oké. Okay. Hé, hey, maar jij bent natuurlijk een, een enorme natuurliefhebber. Zeker. Uh, wat, hoe sta jij tegenover het circuit en de, de Grand Prix? je het? <lacht> <lacht> ja, dat begrijp je wel natuurlijk. Ja, als Sandvoort vind je dat natuurlijk hartstikke leuk. Nee, natuurlijk niet. Oh, sorry. <laughs> nee, ik geniet er eens het plezier. Maar ik ben bang dat we het niet aankunnen, laat ik het zo zeggen. Ja, natuurlijk wel. het niet aankunnen. Ja, natuurlijk. Ben je wel eens in, in, in hoe heet dat geweest, in Spa? Nee, nee, nee. Ben je wel eens in, in wat nog erger is, is uh, Engeland, in uh, Silverstone? Nee, dat ben ik ook niet geweest. Dus, nog, dus daar hebben ze één weg en er is dus gewoon een tweebaansweg. Twee oh, daar naartoe. Je wilt niet weten. Is er geweest, ja, echt bijzonder. Je? Oh, lekker. Weer een snoepje van Oh, lekker. Ach, Kees o. komt altijd met heerlijke snoepjes. De luisteraars zijn, er al, zijn het maar al dus gewend. Het een dood, uh, door het een Zelfs dan is helemaal niks. Maar even kijken, even kijken. Voor ons is het helemaal te gek. Dus ik heb geen vlag nog. <laughs> <laughs> en je hebt ook nog geen poster. Er was wel een item op nieuws hier... Hè, ...van een van de grote baas van de Grand Prix. Ja. Die vertelde dat ze eigenlijk... Uh, maar... nou, was zeker al 10, 15 jaar... ...het opstand was gaan doen. Ja. Ik ben best een uh, hoop circuit geweest... nu weer op. Bahrein ...ligt in de middle of nowhere. Ja. En uh, daar hebben ze dan... We wegen naar het circuit, eigenlijk hetzelfde als hier is. En wat ze dan doen is... Ik uh, kan ze zelfs bijna niet bijhouden. Dus we gaan de, uh, de, de ochtend, elke ochtend uh, gaat er één uh, eruit en de andere erin. Begrijp je? Dus dan heb je vier baans erin en vier baans eruit. En dus doen ze s avonds eruit, top Ik vond het briljant. En, dan, en dat loopt dan heel goed door. Het is een beetje hetzelfde als stondvoet natuurlijk. En dat viel mij op dat ze, dat ze dat zo slim deden met het verkeer. En ze willen de Grand Prix, de Formule 1, en willen ze in 2030 uh, volledig CO2 neutraal hebben. Oké, okay, mooi. Dus daar zijn ze heel erg mee bezig. Mooi, mooi. En sowieso die die uitstoot van die auto's is vele malen minder dan uh, gewone auto's. Heb ik begrepen? Ja. wel ja, gedeeld. het is een beetje het geluid, het is leuk. Het is maar vier, dagen, drie dagen. Kom op, Joke. He? Ja, een beetje positief, kom op. Zij is, zij is gewoon een echte Ja. Die kom je niet zo vaak tegen, hoor. Nee, ik heb nog niets begrepen van je woorden. Ik heb mijn moed nog lang niet bij elkaar geraapt.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 ik blijf dromen van precies dezelfde dingen. Ik zal je weer zien en we blijven bij elkaar. Nee, ik vind dat iedereen zijn Kijk, mening mag. Kijk, een mooie aanschot. Oh ja. Kijk, zo doen ze dat. Dan drogen ze hun vleugels. Oh ja? ja? Daar is het voor. Ja. Daarom zitten ze daar en dan doen ze zo. En dan drogen ze hun vleugels. Wat grappig. En wat zit hier nou voor een... Uh... Speciale beesten. Een fietje hoorde ik. Een fietje. Is dat hoge geluid. Mm -hmm. met zo'n kuifje, weet je wel. Ja. Nou uh, oh ja, als uh, Dat is hier zelfs een paar weken geleden. Is hier een zilverrijger een zilverreiger gezien, En dat is? Nou, een witte. Dat is, dat is heel bijzonder. Oh ja. Nou, heel bijzonder. Ja, je, je hoort wat dat is voor mij allemaal uh, nieuw. Ja, he? ik hoort het, ja. Ik ben, uh, ik, ik leer heel veel. Kijk, dit, is wel, dit kijk, weet je, het zijn prachtige bloemen, hè? Ja. Er zijn wel eens mensen die plukken dan die bloemen. Dat kan natuurlijk geen kwaad. Maar bij mij, in de, in de, op de Emmenweg, doen mensen dat. Bij hun bomen, met het groen, doen ze dus ook deze planten. En die gaan dood. Dan, dan, nee, nee dat doet het prima. Dan loop ik daar naartoe en zeg ik, mevrouw, heeft u kleinkinderen, ja... Ik zou het weghalen als ik u was, want als een kind of een hond het in zijn bek steekt of in zijn mond steekt, dan heeft u een groot probleem. Ja, dus, uh, ga je nou meteen... Uh... Ja, dan gaat het ook niet goed met je af. Nee, weet je dat? Ja, ik zie je ook. Ja. Het Ja, heel slecht met je af. En wat zit erin dan? Een, uh... Ja, het is een bepaald soort gif, waardoor je als je hier thee van zit, zeg maar, uh, ik, uh, het minst erg is dat je een beetje gaat hallucineren. Ja. En, en, en, en als je er veel van neemt, kan het uh, tot je dood uh, jongen, leiden. Jongen. Bijzonder. Dus een daar die schoonmoeder. Als ja. <laughs> je geen leuke schoonmoeder hebben, je hebt, een natuurlijk. Leuke schoonmoeder. ik heb een hele leuke schoonmoeder. Schatje. En daar staat ook weer een huisje. Ja, dat is ook soms, soms, soms een huisje met stroom denk ik. Ja, en dat huisje wat uh, zeg maar aan de andere kant staat, hè? Wat nu verbouwd wordt. Dus als je naar de brede rode straat van de brede rode straat ga je daar uh, in. in. Ja. En dan loop je rechtdoor door het... Uh... Ja, dat de... En op een gegeven moment kom je op dat beton. Ja, ja. Dan ga je naar rechts. En op een gegeven moment bij dat huisje kan je naar links. Ja. En dan kom je uiteindelijk weer hier ergens uit. En dan heb je zo'n rondje gemaakt. Ja. Maar dat, hu dat huisje heeft altijd open gestaan. Oh? Ben je het niet? Nee. Nee? Ik, ik kom daar eigenlijk nooit meer. Zullen we eens kijken wat dit hier en wat dit huisje is. Dit? Nou, hier staat ook best een groot huisje, vind ik. Dus, nou ja, van der Vlietkanaal staat erop. Ja, Vliet. Elektrische spanning. Ja, elektrische spanning, verboden toegang. Het is wel helemaal nieuw. Ja, helemaal nieuw. Bouwjaar. Dat staat dus op, jongens. Twee. Wat staat er nou? 2016. Ja. Maar wat het is... Ja, zo zou ook met maken Ik denk het, hè? Ja. Maar ja, ik zie geen. Ik uh, zie staan hier. Ik wil waar Cause every time that she gets close, yeah. She pulls me in enough to keep me guessing. Mm -hmm. And maybe I should stop and start confessing. Confessing, yeah.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 is natuurlijk ook veel in de oorlog gebeurd, hè? Ja, zeker, zeker. En wat, wat, wat... Uh... Die Duitsers hebben hier natuurlijk fantastisch gehad, die in die bunkers lagen hier. Mm -hmm. ja, we hebben, weet je, de keukenbunker. De ja. Natuurpad, nou ja. Er zijn een stuk of 1, 2, 3, 6, 7 bunkers. Ja. Nou, die moesten daar gewoon wachten, want ze dachten natuurlijk dat de invasie van het zee zou komen. Ja. Dus die hadden, die hadden, ja, die hebben de tijd van een leven gehad hier. Die hebben helemaal niks gedaan, natuurlijk. Ja, niet. Nee, niet. Fantastische tijd gehad. En was dat in de zomer? Dat weet ik niet. Nee. En daarom hebben ze die, die stenen, weg, die betonnen weg daar verderop aangelegd. Ja? Om het materieel te verplaatsen. Oké. Okay. Richting oase dan, weet je dat ja, loopt... ja. Dus daar kon je dus de spullen wat ze hadden, konden ze. Jeeps en zo. Dat konden ze op die manier. Oké. Ik kan dat doen. Oh ja, en dat vliegtuig, wat is. Uh... Ja. Ja, vlak voor het einde van de oorlog. Oké. Okay. Ja, vreselijk. Eind april geloof ik. Halifax, ja, vreselijk. Ja, ja. Vreselijk, vreselijk. vrees. je dat, hè? Nou. Dat soort dingen. Ik vind het wel mooi dat er een monument voor gekomen is. Zeker, zeker. Ja. En de kinderen van de Duinroos hebben het monument geadopteerd. Ja. Dus die gaan altijd met school... En met iemand die erover vertelt, op, eh, rond mei, 4, 4 mei, dat is de vakantie, maar daarvoor of daarna gaan ze dat herdenken. En dan leggen ze daar een krans neer. Vroeger waren het echte kransen, maar in verband met de herten kan oh, dat niet meer. Oh, die worden allemaal leeggevreten, Die worden allemaal opgevreten, dus dan ja. heb je een plastic uh, okay. soort tabroos. Oké, oké. Hey, en uh, ja, dat, dat, uh, dat hele oorlogsgedeelte, uh, die, die, die, die muur, loopt die ook do door deze duinen? Welke muur? Nou, de muur die ook. Uh, in, in, in, in, in, bij de sofia bedoel je, bij de toren? Ja. Nee, die loopt, die loopt daar niet. Die loopt daar niet? Nee. Want die loopt, de Keesomstraat daar, hè? Ja. In die hoogte. Ja, ja, ja. ja, ja. Ja, daar speelden wij vroeger altijd. Nee, die loopt eigenlijk door tot het Laan, hè? Met die villa die daar staat, uh, het heem of zo. Ja, ja, maar hij loopt ook door tot aan Noordwijk. Oh ja? Ja, daar zien we hem ook. Als je naar Noordwijk fietst, hier vandaan, over het pad. Ja dan kom je dan kom je die kom je ook oh. ik denk dat het dezelfde muur is want daar lijkt er wel heel erg op ja natuurlijk ja ja maar dat is dat maakt is toch onmatig onderdeel van de atlantic Wall? Geen, dat is, ik Bert, nog niet Bert, Martien, dat ik nog je maakt muur van, uit ja ja. ja ja ja ja ja ja dat is onderdeel van dat lof gewoon langs de hele kust of het, van, het wat redden we hard jongens should have listened to my own mind. You know you can't hold me forever. I didn't sign up for you. I'm not a present for your friends to open. This boy's too young to be The can't Kijk, ze zijn heel erg druk, de meisjes en, uh, is en Kees. De ik ik snap naar de adem. adem. Ik, ga, ik snak ja, gewoon naar adem. Ik, nou, ook ik ook. zie het. Oh, oh. En Kees, ook. Is, Kees is ook niet de jongste meer. Oh, dus, de room, de uh, jullie moeten als, wel uh, Kees een we klein uh, beetje in de gaten houden. Oh. Straks. Ja, we moeten achterlopen. Straks, Jezus, straks, moet straks niet valt toe, hij dood neer. Sorry, sorry, Wij proberen natuurlijk Joke en de natuur een beetje in de gaten te houden. Maar dat lukt niet. Dan gaat de twee stap en dan hup. Dan het... En ben ik eindelijk een keer met Joke? Ja, dan wil ik ook alles ja. weten over de, over de waterleidingduinen. Ik heb alleen nog geen wintergasten gezien. Wintergasten? Wat zijn dat? Wintergasten zijn vogels, eenden of uh, zwanen. Wilde zwanen hebben we hier in de winter. Ja, ja. En die, hebben dus, die zijn dus niet de knobbelzwanen met de rode knobbel hier op hun uh, neus. Mm -hmm. maar, maar dat zijn kleinere zwanen met een spitse oranje snavel. Oké. Okay. En dat zijn die komen dan uit Rusland en die overwinteren hier. Meen je dat? Ja. Die komen vliegend uit Rusland. Ja. Verstandig. Ja. Verstelbaar. Grappig. Het, het, het zijn echt een hele mooie. ziet het water liggen, ze oranje snavel. Echt fantastisch. Ja. Maar die zijn er nog niet. Het is nog. Uh, het is nog te warm. Hey, maar Joke, hoe groot is het nou, de hele waterlijn oh, nee, Heel goed. Nee? Het, het loopt uit dat Noordwijk en uh, er houdt, hè? Ja. ja. Het is echt een ent. Hè? Ja, het is heel ja. groot. veel En iedereen is er wel heel zuinig op. Dat vind ik Zeker. wel heel mooi. Nou ja, je ziet hier ook geen papiertje liggen, nee. hè? Nee. Iedereen neemt alles in zijn zakken mee ja. en terecht, met, u, met en terecht natuurlijk. En Alleen middelbare scholieren die dan les krijgen van hun meester uit Amsterdam veel. Dan kom ik allemaal. Ik zak pakjes gist tegen. En ja, ja. Die nemen wij dan weer mee natuurlijk. En die nemen wij dan weer mee. Die stop ik in mijn zak en doe ik de duimand in de, ja. duimand de pullen. Ja. Ja, die kinderen hebben toch nog niet zo'n idee van. Nee, dat is opvoeding, hè? Ja, dat is opvoeding. Ja. opvoeding. Hey, hoe lopen we nu eigenlijk? We lopen richting Vliegenmonument. Ja. En daar is dan het Bulderbos, noemen wij dat. Ja. En daar werd vorige maand gevochten. Oké, okay, door wie? Door de herten. Oh, dat was toen we Dat hadden... hebben we gezien toen. Dat hebben wij gezien, ja. Geweldig. Kijk, daar staat er nog een, een hertje. Het is toch wel bijzonder, hè? Ja, het is heel mooi, hè? En ik loop hier ook in mijn eentje, hoor. Ja, wat ik bijzonder vind, dat die herten die zijn zo, uh, dat ze zo bang voor ons zijn. Terwijl ze ja, heel makkelijk... Uh, weet je wel, ze zijn zo... Uh, ik denk als er geschoten wordt weer een tijdje... dat ze dan, dat ze dan weer beschuwen worden voor mensen. Ja, ja. En ze zijn 1 november weer begonnen met afschot, hè? Oh ja? ja? En hoeveel worden er dan... Uh... Ja, wat ik begrepen heb, uh, 70 in de week ongeveer. Zo. Maar oh, ja, er zijn er nog, er zijn er veel meer geboren, hè? Hadden ze ook niet opgereden. Er zijn er meer dan toen ze, toen ze begonnen met schieten. Oh ja? Ja, dus dat moeten uh, ze... Maar wat me opvalt, is dat ze bijna niet meer in het dorp zien. Nee, klopt. En hoe komt dat? Weet ik niet, geen idee ze hebben natuurlijk die bronsgaten, dus die mannetjes zijn hier naartoe ja? terug. Ja. Ik weet, dus ik denk dat ze wel weer komen hoor. Ja ja. En dat ze maar kijk deze zijn dat kijk, die voor. Ja. Die is van mei dit jaar juni. Ja. Wie kijken hoe klein die nog is. Ja. Als daar dus wat. Dat dus is dus echt een Bambi. Als er die echt flinke vorst komt, overleeft hij het niet. Meen je dat? Nee die overleeft. Oh nee. Nee. Nee, er zijn ze veel te klein en te klein voor op dood door het, door het, zeg maar, natuurlijke. Ja, nee, dat was een paar jaar geleden, was die vreselijke kou. En toen was hij zo weinig eten. En toen hebben wij echt, als we hier liepen, lagen de herten links en rechts om, uh, oh, yeah. om ons heen uh, te sterven gewoon. Jeetje. verschrikkelijk om te zien. Ja. Verschrikkelijk. En er wordt niks aan gedaan, hè? Ja, nee, nee, nee. Yep. Maar, dus waar de boswachter Woonde bij de Duinrad, waar het huis nu afgebroken is. En dan belde ik aan, ik weet ongeveer de locatie, Zeker, daar ligt een doodherd, daar ligt een doodherd. En dan stapt hij in zijn auto en dan uh... haalt hij ze op. Ja, haalt hij ze op. Ja. Ja, ja. Hey, maar die herten hebben geen uh, natuurlijke uh, vijanden hier? Nee. hele kleintjes wel, dat zijn de vossen natuurlijk. Oké, okay. ja, maar die gegrijpen Ja, dat ja, kan, dat kan zeker, zeker. Maar ja, die zijn die moeders er wel, maar ik bedoel, uh, de, kleintjes, de kleintjes zijn heel kwetsbaar. Ja, Ach, mag eens zo lief te zien ja We zijn hier een hoop vos. Mm, mm, mm. Want is die zie ook nee. nog wel eens in een dorp, hè? Ja, maar die, die zitten meer bij het Pas van Noordwijk daar in de buurt. En met het meterhuisje, weet je wel. Met dat kleine, ja ik noem het altijd een dudokhuisje. Dat zeskantige huisje. Oh, en ja. daar zitten mensen die bouwen dan hutten. Uh -huh. en dan die grote kerels met die camouflage pakken. Die, uh, die zijn in een hele grote kamer. Er worden ook vossen gevoederd. Oké. Okay. Ja, het is nu alweer vrij druk met, uh, met herten. Ja. Ja, nee, dat is, helemaal geen, is niet helemaal geen paddenstoelen meer, hè? Nee. verschrompelen die dan? Of? Ja, die verdwijnen gewoon. Als ze misschien nog op dood houdt wat zwammen of zo, weet je wel. Ja. Maar, uh, want hier was het een paar weken geleden. Was het was hier helemaal vol. Ja, ik weet het. We hebben hier gelopen. En we hebben, ik heb nog foto's gemaakt. Rood met witte stippen. Jij hebt de vliegzwam. Ja. Prachtig. Ja, prachtig. En die donkerbruine, hè? Ja. En ook die, die hele, soort hele partij die aan een bom. Uh... Oh, ja, ja, ja, ja. ja, ja. Prachtig. Ja, ik, meestal als ik met mijn cursisten op het pad ga... dan heb ik altijd uh, een paddenstoelenboekje bij me. Oh, ja? Ja, tuurlijk. Ja, dat weet ik ook. Je Moet het hebben. even opzoeken, weet je. Ja. En als je het niet weet maak je een foto en dan zoek je thuis op. Ik zal ze even met ze overleggen. Jongens! Ik wil, als jullie het niet erg vinden... dat hebben we al zo vaak gedaan... ik wil eigenlijk hier linksaf... Wat is het hele mooie loofhout? Ja, kees, avontuur, avontuur. <laughs> Tot in het avontuur. <laughs> oh oh, we gaan, op ja, we gaan kijk een helemaal naar het kees. We hebben pad, best Kijk en hier hebben we een hele hoop hertjes. Ja, Ze rennen allemaal weg hier. Ja, dat moet je wel, moet je dat je wel, Daarom zei hij dat zo. Komen we de, dit pad langs jouw boomcase. Ik ben eigen boomkees. Ik heb het lang niet geweest. Ja. Zijn we heen? Hoe heet die boom? weet ik niet. Maar ik weet niet is nog wel waar die staat Kees. Nee, maar Joker weet alles. Ja. Dat vind ik wel grappig dat. Uh, Joke weet alles, moet eigenlijk voorlopen, maar loopt achter. Ja. Meestal. Ik loop letterlijk en figuurlijk erachter. Kijk, hier uh, gaan we het bos in. We staan niet bij jouw boom, hoe voel je je nu? Nou, vereerd, Ik vind hem ook wel eigenlijk heel erg mooi. Ik ook. Hij ja, is prachtig. Dit is jouw boom. een van de allermooiste bomen van de wereld. Vandaar dat het een Keesboom is. Je ja. <laughs> ziet zit echt niet meer. Dan moet je er niet een foto ik van nemen. Dat weet we nooit, maar we zijn hier wel met, met sneeuw geweest. En toen uh, is het zo allemaal uh, geregeld. Ja, het is een mooie boom, Kees. Ja, prachtig. Ik schiet meteen vol. Ja. Maar je hebt wel wat informatie. Hé hey Joke, ik hoor die kleine, die kleine hertjes geluid maken. Ja? Kunnen jullie met elkaar communiceren? Zeker, zeker. dat heet Fiepen, Ger. Fiepen? Fiepen, ja. Ze waarschuwen elkaar, de moeders waarschuwen ook de kleintjes als ze, als ze, als ze heel klein zijn. Er, is, er komen mensen aan, uh, kijk uit, voorzichtig, weet je wel. Ja, ja. En dat heet Fiepen. Ja. Grappig. Trappen. En dit, dit is die, weer het water? Ja. ja dat loopt weken. gewoon dus die kant op. Ja? En als je daar bij, bij het bruggetje staat, hè, ja. dan is het net of het dan richting uh, de zee gaat, het water. Nee, nee, nee, het gaat allemaal richting de oase. En de oase... Oh, de naar de oase. dat is bij de vogelenzang. Oké. Okay. Daar stroomt het naartoe. Oké. Okay. En daar wordt het gezuiverd nog en dan wordt het nog getransporteerd. En dat heet de oase? Dat heet de oase. Oké. Okay. Want als de uitspanning heet oase... Ja, ja, ja. En het gebied, dat er daar heet het oranje komt. Nee, niet dat mensen denken dat we het hier over de oase bar hebben. Nee, nee, nee, zeker niet. <laughs> Dat is alweer een tijdje geleden. Dat is alweer een hele lange tijd geleden. Ja. Daar kon je ook nog weer hoor. Ja. Daar kon je goed je door Dat was een hele leuke kroeg. Ja, dat was zeker een leuke kroeg. Ik zat daar heel vaak. Ik ook. Zeer regelmatig geweest. Bert naar links. Bert naar links. Bert naar links. Volg de hertjes. De de Het is al een heel herten... nou. hertenfestival. Ja, ze zijn weer helemaal enthousiast geworden. Dit gaat... Dit gaat allemaal daar naartoe. Het gaat allemaal daar naartoe. Oh, gaat... het, dus laatst. het is van daar naar hier? Ja. Maar het is niet andersom. En hier, heb, hier ben ik geweest met een, met een rondleiding. ja en Dit is alleen maar water infiltratiegebied daar mag je helemaal niet komen. Okay. Maar wel met de boswachter toen. Okay. dat is fantastisch. Zoveel water daar. Oh ja. Niet wat je ziet. Je kan ook natuurlijk wel eens met uh, Google Maps uh, kijken. Ja. Dat allemaal. En als er een keer als er een keer uh, in, bij, de, in, bij de struinen uh en die wandelingen is er eigenlijk of, of excursies met de boswachter. en dat staat er wandeling door het eh, infiltratiegebied, moet je ze absoluut doen. Ja zeer de moeite waard. Dat gaan we dan zeker doen, uh, Joko. Goed zo. Ik uh, ben nu al enthousiast. Nou kijk, okay. I had a dream we were sipping whiskey neat highest floor of the Bowery and I was high enough.